Vannacht droog, minimaal rond 8 graden. De komende dag ook droog, met vooral in de middagkans op zon. Het wordt zo'n 17 graden. Dit was Zandvoort, Zandvoort heeft het. het al 20 jaar. En jij, jij beleeft het. ZFM in 2010, al 20 jaar live. live. Met, met nu de nacht.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 ja, Eén uur met jou is vijf kwartier. We staan samen stijl ik het station. We staan samen de regen, ik de ton. We staan samen de kerst stem. ik de bonbon. We staan samen de ruts, ik de krokodil. Ik ben het zakje, jij de thee. Ik ben de stem. kans, jij de soufflé.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 De wereld beroemd mee, dan maken we nog meer van dit soort dingen. We zingen over dingen. heel de wereld, dan kunnen we veel villa en jou. Nou, Een villa en de jacht vind ik trouwens ook weer niet nodig. Waarom niet? Dat ja, is duur. Nou ja, Herman. Ja, Zit er meer in een romantisch duet? Nou, ik vind dat toch wel belangrijk. Sorry, maar dit vind ik echt niet een tukker om nou over geld te beginnen. Ja, luister, begin. ik vind romantiek, best, maar het moet wel betaalbaar blijven. Nou ja, dit vind ik nou belachelijk. Wij zijn Weet het varken en de tang. Betaalbare maar romantiek, er bestaan toch en een vries. Dat kost mijn hand Jij naam. bent de schrikdraad ben waarop de ik pies. Ik ben de kip, jij bent de, de, nou, de gril. Ik ben de paus, ben jij ook, bent de fil. Gewoon met Danny de Munch. Wij zijn een doedelzak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 6.9 ZFN understand it Because it was no accident you planned it Why did you do it? Why did you do that thing?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 You down, take your, your parachute, parachute and go. Take a maybe parachute. come back tomorrow. Take your, your parachute, parachute.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 Oh sure.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 you have gone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 Van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 2 uur. Dit is Joontje Opkemaan met het NOS-journaal. Het CDA-kamerlid Koppenjan zal volgende week voor het formatieakkoord stemmen. als een grote meerderheid van het CDA-congres het zaterdag goedkeurt. Hij zei dit afgelopen avond op een CDA-bijeenkomst in het Zeeuwse Heinken Zand. Hoe groot die meerderheid moet zijn, zei hij er niet bij. Koppian is een van de twee dissidenten in de CDA-fractie. In het tv-programma Nieuwsuur zei CDA-partijvoorzitter Bleker... dat de kans serieus is dat het congres zaterdag instemt met de akkoorden. Hij doet die voorspelling op basis van de eerste reacties binnen zijn partij... op lokaal en provinciaal niveau. Een paar weken geleden achtte Bleker de kans van het slagen van de formatie nog 50-50. De oppositie heeft forse kritiek op het regeren- en gedoogakkoord van VVD, CDA en PVV... waarin voor 18 miljard euro aan bezuiniging is afgesproken. PVDA-leider Cohen vindt de plannen vooral goed uitpakken voor mensen die het toch al goed hebben. SP-voorman Roemer is bang voor een tweedeling in de samenleving. D66-fractievoorzitter Pechtold zegt dat het geen regeer- maar een akkoord is. En groenlinksleider leider Halsema spreekt van soms discriminerende maatregelen. In Ecuador heeft president Correa na gewelddadige protesten van politiemensen de noodtoestand afgekondigd. De agenten protesteerden tegen bezuinigingsmaatregelen van de socialistische president. Ze brachten hem in het nauw waarna Correa naar een, een ziekenhuis ging. Het gebouw werd erop ontsingeld door boze politiemensen. Ze hebben ook het vliegveld van Quito geblokkeerd. Onder meer een toestel van de KLM kan daardoor niet vertrekken. In Ladlow in Engeland zijn 16 schilderijen van Adolf Hitler geveild. Het zijn aquarellen die voor de Tweede Wereldoorlog zijn geschilderd. Voordat Hitler de leider werd van Nazi Duitsland probeerde hij succesvol te zijn als kunstenaar. Dat mislukte. Hij werd tot twee keer toe afgewezen door de kunstacademie in Wenen. In de jaren daarna voorzag hij in zijn levensonderhoud door de kunst op straat te verkopen. De 16 geveilde aquarellen hebben 121.000 euro opgebracht.